Johan van Kam met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de algemene vergadering van de Verenigde Naties zijn land gebroken voor een grotere inbreng van Afrika in de VN Veiligheidsraad. De koning noemde de samenstelling van de Veiligheidsraad niet meer van deze tijd en stelde vast dat ook andere regio's zich onvoldoende vertegenwoordigd voelden. Verder schof hij Nederland naar voren als kandidaat voor een tijdelijke zetel in de VN Veiligheidsraad voor de periode 2017-2018 en ook zei hij dat Nederland niet zal rusten voordat de verantwoord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 Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar vanavond en vannacht lost die bewolking op. Het koelt dan flink af, met in het oosten kans op vorst en plaatselijk kan er mist ontstaan. Morgen schijnt in het hele land de zon en wordt het een graad of 16. Dit was het NOS. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen...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 Ja, een hele goede avond. Hartelijk welkom bij de tweede uur van CFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en we gaan weer mooie filmmuziek draaien. Dat De eerste uur ook gedaan. Daar gaan we gewoon rustig mee door. Ik hoop dat je erbij blijft en eh, ja, van deze muziek gaat houden of er heel veel van houdt. En we beginnen altijd met een, een, een nummer wat uh, ook bekend is geweest en een hit geweest is. En dat is deze keer uit de uh, film Play Misty for Me. Een film geregisseerd en gespeeld door Clint Eastwood. Het nummer is van Roberta Fleck. En in de film hebben ze eerst deze gebruikt. En dat is wat langzamer gezongen. Ik zal het direct de nummer draaien zoals het vooral bekend is. The first time. Ever. I saw your face. I thought the sun. Ja, en wij kennen het nummer weer als Zodanig. Play Misty for Me, het verhaal. Een dj van een jazz radio heeft, voor zover hij weet... een gewone relatie met een bezeten fan. Hij probeert om weer terug te gaan naar zijn relatie met zijn vorige vriendin. Maar zij is vastbesloten om een deel van zijn leven te worden. Ook als dat zijn dat dood betekent. Ja, een stalker achter een disjockey aan. Play Misty for Me. Ja, dan zitten we toch in de hoek van de bijzondere films. En een van die bijzondere films is natuurlijk ook Blue Velvet... En daar is, zit ook mooie muziek in. Die wordt gezongen, door Julie Cruz. En die, die heeft ook al een beetje een mysterieuze stem. En die film van Blue Velvet is natuurlijk ook een combinatie van... Uh, een beetje vintage popmoderne songs en uh, specifieke filmmuziek... geschreven door Angelo Badalamenti. Uh, dus even kijken waar ik ze zo gauw heb zitten. Julie Christie, Mysteries of Love. Julie Cruz, sorry. Julie Cruz Mystery of Love uit Blue Velvet Altijd mysterieus, Julie Cruz Julie Cruz, ook bekend uit de Song of Falling... uit de tv-serie Twin Peaks. Daar ken je die stem natuurlijk van. Een andere markante stem die in Blue Velvet zit... is de stem van Kathy Lester, een jazzzanger... en die heeft één nummer waar ze heel bekend mee geworden is... is Love Letters. Love letters straight from your heart. Keep us so near while apart. I'm not alone in. When I can have all the love you write I memorize every line And I kiss the name that you sign Love letters straight from your heart I memorize every line And I kiss the name that you sign straight from your heart. Dank je Cathy Lester, voor de mooie Love Letters. Uh, tijd voor een film die altijd veel indruk gemaakt heeft, die ook nog eens op televisie is, 19, een film uit 1997. En ik zal beginnen met de titelmuziek. Misschien weet je dan welke film ik bedoel. see the promises you'll only make the people you've been before that you don't ...over Goodwill Hunting. Will Hunting werkt als schoonmaker in een school in Boston... ...en brengt de rest van zijn dagen voornamelijk door... ...met vechten en het omzeilen van de wet. Op een dag blijkt echter dat Will een uitzonderlijk talent heeft... ...voor wiskunde. Een leraar wil kost wat het kost dit talent uitbouwen... ...maar werkt wel vlucht dat Will behoorlijk overhoop ligt... ...met zichzelf en zijn omgeving. De enigen die hem echt kunnen helpen zijn Sean McGuire... ...een psycholoog die bewondering heeft voor het jongensje... ...en hem probeert te begrijpen... ...en Skyler, een student geneeskunde die verliefd op hem is... Er uh, zit ook aardig wat muziek in. En daar gaan we natuurlijk mee door. Uit Good Will Hunting. Onder andere deze. Gary Rafferty, Baker Street. Some de soundtrack Good Will Hunting film met in overal of Matt Dam, Damon, uh, Robin Williams en Ben Affleck. Er uh, zit ook heel mooie muziek en onder andere dit nummer van uh, uh, eens even kijken wie we dan hebben. Al Green, How Can You Met a Broken Heart. a day. soundtrack van Good Will Hunting is natuurlijk een nummer van Barry Gibb. How can you mend a broken That heart? Ja, ik heb de, de titelsong van deze film gedraaid. Between uh, the Bars, en dat werd gezongen door Elliot Smith. En die Elliot Smith, dat is wel een bijzondere figuur, want die heeft ook nog het volgende lied direct uh, gezongen. Uh, dat, daar is hij Oscar genomineerd voor geweest. En uh, dat heet Even kijken hoe waar ik hier sta. Miss Mystery, oh, Elliot Smith. I'll fake it through the day with some help From Johnny Walken Red Send the poison brain down the drain To put bad thoughts in my head is er niet zo best mee afgelopen. Hij was echt iemand die uh, ja, uh, zong uh, vanuit zijn ervaringen. Hij had veel problemen met alcohol, drugs en depressie. En heeft uiteindelijk ook uh, zelfmoord gepleegd. Naar alle waarschijnlijkheid. Dat is nooit echt bewezen. Maar ze gaan er wel vanuit dat het zelfmoord was. Uh, bijzondere figuur. Bijzondere muziek. Toch ook een bijzondere klank. En de film Good Will Hunting is altijd de meeste werk gebleven staat ook in de, de top 250 van beste films aller tijden. Good Will Hunting. Ja, ik zou er nog veel meer muziek uit kunnen draa draaien... maar daar hebben we de, de, de tijd niet voor. Dan gaan we naar een film die van de week op de televisie is. Two for the Money, film in 2005. De voormalige American voetbalspeler Brandon Lang... heeft een fijne neus voor het voorspellen van uitslagen... van allerlei sportwedstrijden. Wanneer de sluwe zakenman en oprichter Walter Abrams... de jonge man in het vizier krijgt, neemt hij hem onder zijn hoede... Walter leert Brandon zijn illegale praktijken... en maakt hem snelrijk en introduceert hem in de Jet leven De twee krijgen zo'n ware vader zoonrelatie maar die verdwijnt als sneeuw voor de zon... wanneer Brandon zijn magic touch verliest. Hij is, nu is hij opeens verantwoordelijk voor miljoenen verliezen en gaat Walter het zijn protégé heel moeilijk maken. Zo ontstaat er een persoonlijke strijd tussen twee oprichters die naast veel geld ook nog iets veel belangrijkers te verliezen hebben. Hun trots en hun ego. Muziek van Christophe Beck. Dit is nummer Alexandra. Money is aanstellen Donderdag op televisie om half negen op RTL 8. Als je het moeite waard vindt, best een goede film. En ik draai nog één nummer uit: Dinner and Kiss. Muziek: Christophe Beck. Two for the money. Muziek, uh, Klaus uh, nee, uh, dit is muziek van Christopher Beck. En het deed mij een beetje denken aan de muziek uit de film Poer Elle van Klaus Badelt. Dat zou ik zo draaien. Poer Elle film. Lisa en Julien zijn gelukkig getrouwd koppel... die een zorgeloos leventje leiden samen met hun zoontje Oscar. Hun geluk slaat om wanneer op een ochtend plots de politie voor de deur staat... om Lisa te arresteren voor moord. Ze wordt veroordeeld en moet naar de gevangenis voor een zelfstraf van 20 jaar. Overtuigd van de onschuld van zijn vrouw wil Julien alles doen om haar te helpen en ja dat alles dat gaat in de meest duidelijke zin helpt haar ontsnappen uit de gevangenis natuurlijk. Mooie muziek, mooie film, later nog een remake gemaakt Amerikaans, ja die was een stuk minder, maar de oorspronkelijke Franse film Poor El, zeker de moeite waard. Is de aftitelmuziek van Klaus Badelt. Daar een stuk Muziek uit de film Poor Elle. Maar ik had u ook beloofd om iets uit Game of Thrones te draaien. En dat moet ik nu echt wel gaan doen, anders is de tijd op. En dat is uit, ik dacht serie 3 dat het al was. Uh, the, the Love is in the Eyes. De uh, Game of Thrones... Drones, wat mooie uh, klanken door Ramin Djawadi. En dan gaan we eens even kijken naar een film die we nog op de rol hebben staan. En dat is de film, ja, eens even kijken, Seeking a Friend. Nou, ik doe eens even een andere film, want ik zie hem die schaal in. Dat is uh, Cheryl, dat is dit Try not to remember Sheryl Crow as film Home of the Brave. Van Sheryl Crow uit de film Home of the Brave, een oorlogsfilm. Um, na maanden aan het Irakese front gezeten te hebben, keert een oorlogsdokter terug naar zijn gezin. Zijn familie, vrienden en zijn vrouw herkennen hem niet meer. Hij is niet de enige. Ook andere teruggekeerde soldaten worstelen met problemen bij hun poging om weer terug te keren in een normale maatschappij. Mooie film Home of the Brave, donderdag 1 oktober, half negen op SBS 9. En een film die deze week ook op televisie is. is The Goats of Girlfriends Past, muziek van Rolf Kent. Deze film is aanstaande dinsdag 29 september op de televisie op RTL 8. De succesvolle en knappe vrijgezel Connor wijst de ene naar de andere de vrouw de deur. Connor houdt van vrouwen, maar relaties voelt hij niet zoveel. Hij wil maar één ding plezier maken. Zelfs de relatie met zijn jeugdliefde Jenny liep op de klippen. Dan wordt hij door drie geesten bezocht. Hé, hey, waar kennen we dat van? Die hem langzaam mislukte relaties loodsen. En dan beseft hij dat Jenny niet zomaar met een ander kan laten trouwen. Nou, best wel grappig. Best wel mooi, natuurlijk. Romantisch. En daar gaat het om in de tweede uur van CFM Cinema. Dan komen we bij mooie muziek uit een film van. Eens uh, even kijken. Jeu d'enfant. Een film uit de muziek van Philippe Rombi. Het Love-thema. Film van film uit 19, 2003, ge Muziek gecomponeerd door Philippe Rombie. Ja, dan heb ik nog een klein beetje tijd. Voor muziek uit The Natural. Een honkbalfilm. Muziek gecomponeerd door Randy Newman. En dan doe ik ook de aftiteling van uh, honkbal. Ja, we gaan weer naar de World Series toe in oktober. Dus dat kan. Geen kwaad om daar iets van te draaien. The Natural. prachtige honkbalfilm. houden, want ik zie dat alweer de hoogste tijd is. Dus laat ik dan de volgende keer met de Natural uh, in de tweede uur van C.F.M. Cinema meenemen. Volgende week meer honkbouwmuziek. De hoogste tijd voor onze tune. naar CFM Cinema, een programma over filmmuziek en meer, pop, klassiek, jazz, bekend en minder bekend, filmmuziek optima voorbaan. Ondertussen speelt af tot de muziek. Dat komt uit de soundtrack Dan La Maison van Philip Rombie. Ik wens je een hele mooie filmweek. Nou, het is wat mooier weer deze week, dus wie weet, ga je nog wel andere dingen doen. Maar in de bioscoop, er draait genoeg op de televisie. Iedere avond tig films. En als je langs de bibliotheek komt of de dvd-winkel, keuze te over. Zoek de beste uit en maak er wat moois van. Voor zo direct welterusten, sliep wel en morgen natuurlijk weer gezond op. Tot volgende week.